Goedemiddag op deze mooie zonnige vrijdag de 13e. Jullie moeten het vandaag met mij doen. Um, en um, ik met jullie natuurlijk. Ik ben blij dat jullie er zijn, want dan uh, kunnen jullie me mooi bijstaan. Ik heb geprobeerd een uh, programmaatje voor vandaag te maken. Um, nou ja, met het mooie weer. En een hobby van mij is festivals. Dus ik dacht, laat ik eens de festival apps doornemen. En een ander is dat we vorige week zei iemand iets over fa Facebook, ik wou zeggen faseboek, omdat Voiceover dat zo uitspreekt. Uh, dus die wilde ik er nog eventjes snel doornemen. Uh, daarbij hoort Messenger, Facebook Messenger, dus die ook. Allereerst uh, wilde ik natuurlijk beginnen met uh, of er vragen zijn. Um, vanuit de mail heb ik niks uh, gekregen, dus ik ga even de knop loslaten om te vragen of er vragen zijn. Ik ben wel goed te horen, hoop ik, want niemand reageert, maar dat kan zijn omdat er geen vragen zijn. Je bent goed te horen, dus zijn er geen vragen. Dankjewel Piet. Um, nou, dan ga ik maar van start. Uh, ik hoop dat jullie een lange adem hebben. Um, laten we eerst maar eens even beginnen met de vrolijke dingen en dat zijn de festivals. Er zijn een aantal festival-apps. Ontzettend. Uh, ik pak ze eigenlijk van één grote stapel en ik zal proberen af en toe even een pauze in te lassen. Ik heb er een aantal geprobeerd en daarbij vind ik het ook belangrijk om te vertellen welke de toegankelijk is en welke niet. Uh, degene die absoluut niet toegankelijk is, dat is de Festival, Festival Advisor. Oftewel F-E-S-T-I-V-A-L-A-D-V-I-S-O-R. Uh, dus die hoef je niet eens te proberen. Die is gewoon niet toegankelijk. Dan hebben we, uh, even kijken, de festive app. F-E-S-T-I-V, uh, kommaatje A-P-P. Dat is een Belgische app. Als je start, uh, dan uh, is die in het Frans. Festive app. En uh, als je hem opent moet je even tikken en dan kom je pas in het uh, festival appje um, Alleen daar, als ik hem wil omzetten naar Nederlands, wat wel kan, want in België spreken ze niet voor niets uh, Frans en, en Nederlands. Um, dan moet je in de instellingen zijn en dat knopje is niet toegankelijk. Nou ja, dan denk ik, mm, nou dan wil ik dat nog wel uh, laten omzetten door iemand. Uh, dus uh, dat te zien eventjes de instellingen zet dat hij op Nederlands moet. En dan kan ik er doorheen lopen. Nou ja, dat is een mogelijkheid. Uh, het zijn voornamelijk Belgische festivals. Dus uh, ja, ik vond het niet de moeite waard om hem te bespreken. Uh, dan ga ik door naar een hele simpele. En dat is Festival Agenda. En Festival Agenda is F-E-S-T-I-V-A-L-A-G-E-N-D-A aan elkaar vast. Nou, dat is een hele simpele, die ga ik eens eventjes doen. Festival agenda. Ik dubbeltik erop. Festival agenda. Festivals coming up. Nou, wat hij zegt in het Engels is dat uh, welke festivallen uh, er in aantocht zijn. Oftewel festivals coming up. Ik veeg het doorheen van links naar rechts. Ik hoor knop. Nou. Dat, dat lijkt niet goed gelabeld. Nou, dat is niet alleen lijken. Dat is natuurlijk ook zo als een knop knop heet. Maar als ik verder veeg, dan hoor ik ook wat, de, wat er op de knop staat. Oftewel, binnen het kader staat. Knockout. Knockout. Rotterdam. In Rotterdam. 22-3-14. Op de 22e maart 1914. Nou, die is blijkbaar al geweest. Knop. Dan kom ik op de volgende. Zondafestival. Festival. Zondag Festival. Utrecht. Utrecht. 17, /5 17 mei. Knop. Festival D1. De Awakeningsfestival uh, uh, dag 1, D1 in Amsterdam, Amsterdam. 28, 6, 1914 Nou, die vind ik wel eens interessant om te bekijken. Ik loop Dat even dan terug dan naar de naam. Ik dubbeltik op de naam. En ik krijg meer informatie over het festival. Dit is de naam. De datum. Waar het is. 53,12 euro. Hoeveel het kost. Ik schrok een beetje van de prijzen van de festivals. Ze zijn echt uh, ja, veel geld. Maar ja, tegenwoordig is alles veel geld. En uh, concerten ja, zijn ook niet meer goedkoop. Dus ja, waarom zouden ze dan een, een, uh, een festival goedkoop. Uh, doen, hè. Dan zie je natuurlijk meerdere, uh, hoe noem dat? meerdere artiesten mee, meestal. Na de prijs volgt de URL oftewel het webadres van het festival om meer informatie op te vragen. Nou zou ik dat handig vinden als ik hierop zou dubbel te kunnen tikken en dan werd doorverbonden naar, zeg maar, naar, de, uh, naar de safari oftewel naar het internet en dat ik direct op die pagina zou terechtkomen, maar dat is hier dus niet. Dit is alles wat die app uh, inhoudt, dus het is een hele simpele app en uh, ja, ik vind ook niet dat er heel veel festivals in staan, maar uh, ja, ik vond het toch wel even de moeite waard om hem te bespreken. Ik laat even de knop los of er vragen of opmerkingen zijn, anders ga ik door met de volgende. Oké, okay, geen vragen. Goh. Um, dan hebben we... Eentje die, uh, ja, die een klein beetje in de festival uh, ding uh, valt, dat is het uit in de regio. Nou, ik had er wel mijn verwachtingen van. Ik zal hem Uitin. even laten horen. Uit in de regio. Uit in evenementen. Als ik hem open hoor ik uh, evenementen. Ik sta op het eerste binnenkomende uh, stuk. Ik veeg er even doorheen. The music the party. Music the party. The music the party. Zijn 05, 07 tot 06, 07 maanden. Ik hoor hier uh, wat er te doen is en uh, wanneer. Nou, dit is van zaterdag tot zondag. En waar. Uh, deze kan ik dubbel tikken. ga ik zo meteen doen. Ik ga eerst nog even uitleggen wat er nog meer te uh, vinden is op deze binnenkomende, uh, binnenkomende scherm. Onderin zitten wat knoppen, vijf knoppen. De eerste links onderin is uit in, daar sta ik nu op, dat is nu actief. Dat hebben we net gehoord. Dan krijg ik zoeken. Nou, daar hoef ik niets over te zeggen. Dan krijg je gewoon een zoekveld. Kun je invullen en dan gaat hij op zoek. Categorie. Je kunt uh, de categorieën... Dus je kunt zeggen, nou, ik wil niet alle evenementen zien... maar ik wil bepaalde evenementen zien in een bepaalde categorie. Ik dubbeltik er even op. Geselecteerd. Categorie. Hij blijft onderin de tappen staan, zoals je hoort. Oftewel onderin beeld. Dus ik zet even mijn vinger bovenin. Alle. Alle. En vervolgens en kan ik er doorheen vegen. En ik hoor hier allerlei categorieën. Exposities, kinderen, levensbeschouwing, muziek, specials, sport, uitgaanslijst, vrije tijd, uit in, tap, muziek. Nou, levens, kinderen, nee, alle categorieën. Ik zet hem even weer terug op alle. Terug, terug klopt. En ik krijg eigenlijk hetzelfde te zien wat ik uh, net in uh, op de eerste tab zag. Ik ga even naar de. Geselecteerd, categorie, tap. Naar de. Vierde tab, aan. locatie aan. Nou, deze is op een locatie uh, gebonden, dus als je hem opstart, dan zegt hij ook, mag ik uh, mag het uit in de regio de, uh, jouw locatie gebruiken. Dan hebben we nog info. een infoknop. Nou ja, daar staan de, in, de nodige info op. Op zich lijkt het me een aardige uh, app. Ik ga eventjes terug naar de uitin. Ik pak even Music the Party. Ik kan daarop dubbel tikken. Terug. Terugknop. En vervolgens krijg ik iets meer informatie over de music the party. de party. Music de zaterdag 5 juli 2014 vanaf 19. Oké, okay, hij begint en. dus om 7 uur. Zondag 6 juli 2014 tot 1. Tot 1 uur. Kantine, partycentrum Hetreff. Plaats, waar de Media, WHP. Nou, dit is een afbeelding die niet toegankelijk is, maar dit Media. is eigenlijk een meer... afbeelding. 5 jullie vanaf 19.0 uur pleinfeest met muziek gratis entree. Nou, dit is gratis entree. Het is van Q-music, dus dat klinkt aardig. Ik loop even door. Dan kan ik het nog delen via Twitter. Koppeling, afbeelding. Of via de mail. Dus deze knoppen zijn niet goed uh, gelabeld. Nou, ik ga weer even naar linksboven in. Daar zit de terugknop. De party. Op zich lijkt me dit een aardige app, alleen uh, heel weinig uh, info zit erin. Uh, nou ja, als dit het enige feestje in Nederland is op, uh, op de komende tijd en hier in de buurt, dan uh, lijkt het me dat sterk. Want toevallig weet ik dat er morgen een festival is, uh, een dorp verderop. Nou, hij mag niet zeggen een dorp verderop, het is zelfs een stad verderop. Um, dus ik, uh, ja, het heeft potentie, maar er zit gewoon niet veel info in. Dus ik ga hem nu sluiten. Thuisknop. Dan de Tik laatste op. in de rij van festivalapjes, uh, Times, Square. Times Square. Eigenlijk ook de beste, omdat er meer info in zit dan in de andere. Ik dubbeltik erop. Times Square. En uh, ik kom in een scherm. Uh, dat is wel handig om te weten hoe die opgebouwd is, omdat het... Uh, ja, als je er doorheen gaat vegen, dan, ja, dan ga je dingen missen of dan gaat het niet helemaal goed. Dus ik ga proberen om te vertellen hoe die opgebouwd is. Linksbovenin waar die nu zegt knop, dat is eigenlijk je menuknop. Dus dat is handig om die te labelen. De tweede knop die je hoort, dat is uh, de terugknop en de terugknop voor de maanden. Als ik even een veeg doorgeef, hoor je dat hij nu op juni staat. Dus als ik op de terugknop één knop hiervoor ging staan dan gaat hij waarschijnlijk een maand terug dan gaat hij terug naar mei en als ik doorloop krijg ik weer een knop en dat is de volgende knop oftewel dan ga ik naar augustus als ik uh, bij muziek ben uh, dat staat eigenlijk links uh, als, ik, als ik linksboven in de menuknop heb dan staat als ik daar langs de rand zeg maar naar beneden ga dan hoor ik daar eigenlijk uh, waar ik nu sta uh, de muziekknop. En daaronder, als ik daar gewoon mijn vinger neerzet en naar beneden ga. hoor ik allemaal. eerst hoor ik Knop. Nou, daar heb ik niks aan, maar dat is wel de festivals. Dan hoor ik Par. Mel. Ro. Tif. Ek. DRD. Ja, knop dit zijn een aantal eh, concertzalen. Eh, die, waarvan je dus ook kan horen welke het is. Dus als ik mijn vinger aan de. even kijken. Aan de linkerkant langs de rand haal, langs de uh, verticale rand, dus uh, de langste kant van mijn iPhone. Dan hoor ik dus de verschillende knop, muziek, knop, oh, 0, 1, 3, knop. Uh, zalen. En de eerste, naar muziek, knop. krijg ik knop. Dat zijn de festivals. Als ik daar, in het, uh, van, van links van de knop naar... Uh, rechts van de knop gaat. Dus ik sta nu links in mijn uh, scherm. En ik ga rechts. De bestuiving, knop. Dan hoor ik de hier. Knop. De bestuiving, knop. En hier hoor ik weer niks. Dit, uh, dit is waar dus... Uh, wat er dus op de, op de festivals zijn. Dan ga ik naar een. Roo. Nou, kijk bijvoorbeeld naar Rotew. En ik ga hier naar, uh, van links naar rechts vegen. Dan hoor ik eerst voorlopig niks. reporters plus bels of dan hoor ik hier een band. Dan zou ik willen weten welke band dit is. Dat is een beetje daar vanaf de positie waar ik nu mijn vinger heb staan. Ga ik proberen een rechte lijn naar boven te trekken. Altijd moeilijk. Split beam. De bestuiving. MA 16. ZO 15. Dan hoor ik dat dat op zondag de 15e is. De datums die vind je eigenlijk ter hoogte van muziek. Dus als ik even hier als ik op muziek sta en ik veeg van links naar rechts... dan hoor ik vrijdag 13... ZA14. ZA14. ZO15. ZO15. 16 Nou ja, dat zo. Als ik op de datum sta... dus op deze rij waar ik nu doorheen veeg... dan kan ik ook met drie vingers de datums doorschuiven. Dus 5 36. Als ik nu schuif... 15 ZO16. Plus. Knop. di 17. Plus. hoor ik de andere datums. Um, ik ga even terug naar de menuknop linksbovenin... Time, time square. En dan kom ik eigenlijk in, uh, in een minuutje, Times Square hoor ik hier, dat brengt me weer terug naar waar ik net vandaan kwam. Podia ik kan de podium aanpassen, ik kan zeggen welke podia's wil ik zien en welke niet. Nou, ik zal hem even open doen om te laten horen. Ik kan er een toevoegen. Nou, alle grote staan er eigenlijk wel in. En daar kan ik dus dingen verwijderen of dingen toevoegen. Terug. De wijzignop zit weer boven, uh, rechtsbovenin. En ik ga weer terug naar de terugknop die linksbovenin staat. Dubbeltik. Ik kom we weer terug in het menu. je aanpassen. je aanpassen kwam ik net vandaan. Ga je mee naar. Uh, dat is als ik ergens naartoe wil en ik wil mensen daarvoor uitnodigen. Nou kan ik in het menu daar niks mee. Dan ga ik je dadelijk nog eventjes laten zien waar je dat wel kan doen. Over Times Square. En hier een aantal. Suggesties. Schrijf recensie met elkaar. Dingen waar je eigenlijk ook niet zoveel mee doet. Ik ga weer even terug naar Twijm Square. Nou weet ik dat er uh, morgen een festival is in Dordrecht. Pagina 3 van 36. plus knop. Zet 14. Op zaterdag 14. En ik ga even van zaterdag 14 naar beneden. Want hij pop. Nou, toevallig is het de eerste, dus ik dubbel tik op Want hij dan schuift hij eigenlijk het, uh, het, uh, hoe noem je dat? De, de festivals iets uh, groter, zeg maar. Omdat er toevallig iets meer uh, festivals zijn op die dag. Op. Ik moet wandtijp nog een keertje dubbeltikken. Knop. En vervolgens gebeurt er in de onderste gedeelte van mijn scherm wat. Alleen de, uh, nog niet Knop. De, de focus staat er nog niet. Maar als ik een V geef, dan uh, komt het schema in. Uh, dan komt het... Uh, ...de focus op de eerste keuze te staan en daar staat blokkenschema nog niet beschikbaar. Dat betekent dat je kunt inzien wat voor bands er spelen als je het hebt over, uh, over festivals. Hè. Hoe laat, welke speelt. Nou, voor deze is dat nog niet bekend of het, het lijkt me sterk dat het nog niet bekend is... ...maar, maar blijkbaar hebben ze daar nog niks mee gedaan. Ja. Want ja. Blokkenschema nog niet. Ja. Ik veeg er doorheen. top. Zaterdag 14 juli. Ik wil gaan. Dan kom ik uiteindelijk bij ik wil gaan. En als ik daarop dubbel tik, dat is een knop. Dubbel tik erop. Ik wil gaan. Knop. Ik wil gaan. Als ik daarop dubbel tik, dan krijg ik de keuze om uh, m, uh, mijn vrienden uit te nodigen. Ik geef er even door. Ik wil gaan. Nodig vrienden uit. Logo Logo SMS. Knop. Um, ik veeg van links naar rechts, dan springt hij er overheen. Dat is wel eens vaker in appjes. En als ik dan weer terugveeg, dan kom ik er wel. Um, daar vind ik het om, uh, nodig je vrienden uit via de mail, de sms en twitter. Nou ja, dat is een beetje deze app, uh, om dit weer gesloten te krijgen zet ik even mijn vinger bovenin, boven bovenste helft en ik sluit het. Op zich een uh, leuke app, uh, een beetje uh, ingewikkeld in elkaar als, uh, als je gewoon zeg maar in een rechte lijn door al die, appje, uh, door die dingetjes heen moet gaan, maar hij is beter gevuld dan de andere wat ik al zei. Um, ja, eigenlijk niet zoveel over te melden denk ik. Ik ga uh, loslaten, want dit waren mijn festivals en uh, uitgaansapjes, tenminste wat betreft festivals. En ik laat even los voor eventuele vragen of opmerkingen. Oké, okay, nou dan gaan we verder. Um, dan gaan we verder met faseboek, oftewel Facebook. Um, we hebben hem al eerder besproken, dus eigenlijk, nou ja, het kan nooit geen kwaad om hem nog een keer te bestreken. Hij is wel in de ondertussen een stuk toegankelijker. Um, Facebook, ja, moet ik er nog wat over uitleggen. Eigenlijk is het, iedere persoon die schaamhaal bij Facebook heeft een soort eigen um, websiteje tot zijn beschikking waar hij nieuwtjes in kan zetten. Daar kan zijn een uh, berichtje, uh, dus tekst. Dat kan zijn een foto of een video. Um, en dat is een klein beetje. Ik uh, heb hem geopend. Ik ga even bespreken hoe het scherm eruit ziet. Bovenin zit ik in het zoekveld. Vriendenberichten sturen. Knop. En vervolgens krijg ik de knop uh, vrienden berichten sturen. Status. Knop. De statusknop. de statusknop, uh, daar kan je inderdaad uh, tekst in gaan voeren als ik hier op dubbel tik. Dan kom ik in een nieuw scherm. Je kunt nu makkelijker zien met wie je dit bericht hebt gedeeld. En. Ik zet hem even linksbovenin. bovenin. Status bijwerken. Platsen. Waar denk je aan? Textveld. Werkbaar. Uiteindelijk kom ik in het tekstveld. Daar kan ik wat invullen. Uh, wat de, nou, ja, status bijwerken, zeg je staat Dan kan je dus een tekstje invullen en zeggen van oké, okay, um, ik, uh, ik zit nu in, uh, in, uh, in een live uitzending. Dus uh, nou ja, zoiets kan, ik zou ik kunnen typen. Als ik even terugveeg. Platsen. Gret. Status. Annuleren. Waar, waar denk je aan? Vinden. Eigenlijk als ik weer vooruit veeg, sorry, dat komt omdat het in beeld eentje terug is, maar als ik doorveeg is het eentje verder. Um, dan kan ik zeggen met wie ik dit bericht wil delen. Je kunt dus een berichtje op uh, Facebook zetten dat jij zegt van nou ja, dat hoeven, er hoeven mijn, al mijn vrienden niet te weten, maar bijvoorbeeld dat wil ik dat alleen uh, de groep uh, familie dit ziet. Nou, dan kun je dat hier dus instellen. Dus dan kan je erop dubbeltikken en kun je voor een andere groep mensen kiezen die dat alleen kunnen zien. Selecteer foto's. Nou, je kunt uh, in dit veld ook nog een foto toevoegen. Je kunt zeggen welke vrienden uh, die, mm, die erin getagd moeten worden. Uh, met andere woorden, heb ik een foto en uh, wil ik uh, dat iemand anders dat het bij iemand anders op zijn tijdlijn op zijn persoonlijke uh, website ook komt, dan kan ik dat hier regelen. Uh, iemand taggen, dat doe je meestal bijvoorbeeld. Je gaat, nou, stel voor je gaat naar een uh, festival met iemand. En je, hebt, uh, je maakt daar een opmerking over. En je zegt, uh, ik ben samen met Jolanda uh, uh, naar het uh, festival. Nou, dan kun je Jolanda hierin taggen. En dan komt het op jouw tijdlijn. En dan komt het ook op haar tijdlijn, dat berichtje. En dat kan even goed een foto zijn. Laat hem weten wat je aan het doen bent, knop. De laten we weten wat je aan het doen bent, knop, uh, dat zijn meer... Uh, uh, hoe noem je dat? De mood, zeg maar. De, hoe je je voelt in de vorm van smileys. En Selecteer plaats. Knop. De locatie kan ook aangezet worden, dus dat je ziet waar je precies bent. Laat hem weten wat je aan het doen bent. Knop. Ik ben even benieuwd naar deze, hoe toegankelijk deze is. Ik dubbeltik er even op. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Komt er. Bezig. Voelen. Nou, ik kies even voel me en dubbeltik erop. Voelen, terug, voelen, zoeken, gelukkig, kloverig, moe, fantastisch, stralend, geërgerd. Nou, kies ik een van deze dingen, dan komt er dus een soort uh, uh, ja, emoticon, uh, icon, uh, zoals ze dat noemen, tevoorschijn op jouw tijdlijn. Nou, het is wel toegankelijk, hij spreekt het ook netjes uit, dus dat wilde ik even checken. Ik ga nu naar linksbovenin om te annuleren. Ik typ even niks. Ik ga weer even naar linksboven in annuleren. Ik annuleer mijn status eigenlijk. En ik ben weer in het scherm waar ik net was gekomen. Status. Um. Ik was daar op status gebleven eigenlijk. En ik had foto en inchecken. Dat zit er allemaal nog bovenin. Dan heb ik onderin heb ik een balkje zitten. Geselecteerd. overzicht. Daar zit een nieuwsoverzicht. Het nieuwsoverzicht is een overzicht van berichtjes van jouw... Nou, eigenlijk van iedereen. Um, van je vrienden. Waarin jij zo kort kan zien wat iedereen of, uh, heeft geplaatst op zijn tijdlijn. Of wat hij leuk vond. Of dat soort dingen meer. Dus dat is iets wat je... Uh, kan checken op de dag zeg maar dat is meestal waar mensen zich mee bezighouden gewoon wat wat is er allemaal gebeurd en dat vind, vind je dus onder het eerste tapje daar ben ik nu ook hè? ik ga eventjes door naar de volgende knop de verzoeken knop dat is de tweede tabblad ja zo noem ik het maar even van uh, de onderkant de verzoeken dat betekent als mensen vrienden met je willen worden en dan hoor je hier uh, hoeveel mensen vrienden met jou willen worden dus mocht er iemand zich aanmelden dan komt hier een eentje, een tweetje of een drietje bij. Op dit moment wil niemand vrienden met mij worden. Ook als ik hier op dubbel tik, kan ik uh, door mensen heen lopen. Waardoor het lijkt alsof dit allemaal mensen zijn die vrienden met mij willen worden. Maar dat betekent eigenlijk dat ik de vrienden van mijn vrienden zie. En dat ik kan zeggen, oh, die wil ik ook toevoegen aan mijn lijstje. Ik veeg even door. Messenger. De derde tap: dat is de Messenger. Kom ik zo op terug, want uh, dat is best een handige? Meldingen. Dan de meldingenknop. De meldingenknop is om te horen wat voor, uh, wat voor berichtjes er op mijn tijdlijn. Op mijn persoonlijke website zijn gezet door mijn vrienden. Dus die kunnen ook iets op mijn website zetten. Ik veeg even door. Meer knop. Ik kom bij de meer knop. En daar zitten natuurlijk mijn instellingen. Daar kom ik dadelijk op terug. Ik kom even. Ik ga even tussen uh, in, in het veld staan. Ik ah. foto knop. Staat dus. Foto. Knop. Ik zet hem weer even bovenin. Winstrekken. Simon Dunkersloot, gisteren om 18:20 gedeeld met vrienden. Het zijn bijzondere. Nou, je hoort hier nu Foto. het Foto. eerste berichtje in mijn in mijn uh, in mijn uh, nieuwsoverzicht. Ik veeg even door. Voorgesteld bericht. Schip. Voorgesteld bericht. Nou, een voorgesteld bericht. Dat is uh, meestal reclame. Voor dit waar gebeurt verhaal zit het te schrijven. Nou, dus de volgende. Foto. Zet. Nou, zo kan ik een heleboel Vandaag dingen verlezen. Heb ik veel gegeven. Nou, een paar slotluxjes van Tondale. Ik zoek Janne even mijn leute. Dit is hartoppie Esther de Kinder Vinticleb. Toen dik met mensen die. Nu zit ik leuks, nul reacties. Dankjewel voor je vriendschap Anders. Johnny Boerman van, van Wezel heeft een link gedeeld. Smartphone waarschuwing. Nee. ja, Johnny Boerman van Wezel. Oké. Ik eh kies er eventjes eens een uit. Ik probeer hier doorheen te vegen met ja. alle ...dingen die ik hoor. Heb ik er nou één gehoord die ik leuk vind? Of dat ik zeg, daar wil ik op reageren? Dan. Johnny Hoerman van Wiesel. Gisteren, om 12, 59, gedeeld met iedereen. Vriendjes. Dubbeltikker op. Dubbeltikker, kom. Dank u. Sorry, er ging wat verkeerd. Ik weet niet. Het was weer Is dus er iemand thuis? Kom. Mijn uh, voice-over zegt, ik ga het even niet doen. Johnny ah, daar is hij. Ik was eerst... Oké. Okay. Waar ik nu terechtkom is een nieuw scherm. De linksbovenin vind ik een uh, terugknop. Dan een zoeken knop. Jannie Boerman van Winsel. gisteren om 12.59, gedeeld met iedereen. Vriendjes, foto... Nou, dit is een foto van haar tackle um, met een poes. Hij heeft een poes gekocht, of niet uh, gekocht, Hij heeft een klein poesje bij. En uh, dan zie je de tackle en de poes samen op de foto. Nou, dat vind ik natuurlijk leuk. Dus als ik doorveeg. Geselecteerd. De... De... Jannie Boekman van Wezel heeft gereageerd. Vind ik leuk. Knop. Sorry. Van Wezel. Dit gaat niet echt uh, lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ik veeg van links naar rechts. En ik hoop dat ik op de vind ik leuk uh, knop terecht kwam. Ik kwam op een hele andere knop terecht. Um, ik veeg even heen en weer en nu ben ik wel op de Vind ik Leuk. Vind ik het leuk? Dan dubbeltik erop en dan kan ik dat invoeren. Reageren. Ik kan er ook op reageren. Ik kan er een berichtje op schrijven. Uh, wat er dan gebeurt is een nieuw scherm. En vervolgens kom ik in, in, in een tekstveldje waar ik iets invul. Geselecteerd. Reageren. Ik kan het ook delen. En delen betekent dat ik het op mijn tijdlijn zet. Dus als ik dit nou erg leuke foto vind, deel ik het ook nog eens op mijn tijdlijn. Jijzelf en negen anderen vinden dit leuk. Nou, ik heb hem al leuk gevonden. Dus vandaar dat je hoort, jijzelf en negen anderen vinden dit leuk. Negen anderen. Nou, als ik wil weten wie de negen anderen zijn... dan kan ik hier op dubbel tikken en dan zie ik welke de negen anderen zijn. Dat hoef ik niet, dus ik loop Het door. Het heeft gereageerd. Dat is nou, en hier hoor je alle reacties. Dat is leuks? Um, als ik nu even naar onderen ga, dus vanuit mijn thuisknop naar boven... dan kom, kom ik eerst in die uh, messenger, oftewel in die onderbalk. En als ik dat Reacties schrijven. Tekstveld. Iets verder omhoog gaan, dan kom ik in reactie schrijven. Oftewel, ik kan hier ook direct een reactie uh, schrijven. Als ik hier wat intyp, dan uh, moet ik vervolgens een ge geven. Plaatsen. Om hem te plaatsen. Nou, die is nu grijs omdat ik niks heb ingevuld, maar toch. Reactie, selecteer foto's. Links van de reactie schrijven staat een foto-ding. Nou, ik uh, ben hier wel mee klaar. Ik, Knop. ik Pak even de linksboven in de terugknop. Zoeken. Um, even kijken, de, de meerknop rechts onderin. Ik dubbeltik er even op. Geselecteerd, meer. Wat krijg ik? Een nieuw scherm. Weer zit er een zoeken, zoeken, zoeken. Tekstveld. Nou ja, dat is altijd handig als je naar een bepaald iemand direct wil toegaan of wil bekijken. Nou, ik wil helemaal niks wissen. Vrienden, vrienden berichten sturen, doe ik voorlopig ook allemaal niks mee. Mik Bart, als ik hier op dubbeltik kom ik op mijn eigen tijdlijn terecht. Kan ik ook mijn eigen tijdlijn doorvegen en dan hoor ik wat er allemaal op mijn eigen website, oftewel mijn tijdlijn staat. Informatie bijwerken. Favorieten. Langzaam in de buurt. Nou, een aantal opties. Pagina's. Pagina maken. Groepen. Groep maken. Nou, als ik blijf doorvegen, dan kom ik uiteindelijk, of niet uit daar. Nu kom ik in, nu, als ik nog één veeg zou doorgeven, kom ik in die onderste balk terecht. En dat is eigenlijk niet wat ik wil, want er zijn veel meer keuzes. Dus als ik nu mijn drie vingers van beneden naar boven veeg. Pagina 2 van 4. Dan hoor je dit even. Dan gaat hij door naar de volgende, uh, <coughs> de volgende opties. Daarvoor moet ik wel weer mijn focus boven in de pagina zetten. Anders gaat hij dat weer niet doen. Even Zoeken. checken of het hij. Wil... Vrienden, goed maken. Angels, Nee. Dus hou er even rekening bij. Als je er doorheen veegt, dat hij niet alles laat zien. Even vegen van beneden met, naar boven met drie vingers. Um, nou ja, hier zitten allerlei opties in. Hè, waar je kan zeggen notities, groepen maken, dat soort dingen meer. Nou ja, heb je daar vragen over of wil je daar meer over, uitleg over, dan hoor ik het graag. Um, maar voor nu laat ik hem. Dan. Beldenken. De meldingen hadden we gehad hè. Messenger. De Messenger. Nou, de Messenger knop dat is de knop. Um, ik zeg altijd maar even de sms van Facebook. Um, dus heb je geen WhatsApp, maar wel Facebook, kun je gelukkig ook nog uh, gratis uh, berichtjes sturen naar elkaar. Nou, wij doen dat in de familie, dus dat is wel handig. Um, ik ga jullie als ik hier op dubbel tik. Dan gaat hij mij doorsturen naar een app die heet Messenger. M-E-S-S-E-N-G-E-R en dat is eigenlijk de Facebook Messenger die heb ik hier ook geïnstalleerd vandaar dat die daar naartoe gaat en eigenlijk is dat best handig als je Facebook gebruikt ik heb het volgens mij nog niet gespeeld F-A-C-E-B-O-O-K dan is het handig om de Messenger ook te installeren uh, dat is wel een apart appje. Je kunt er dus apart naartoe, maar je kunt er dus ook vanuit je, vanuit je Facebook naartoe. Dat gebeurt dus als ik hier deze knop indruk. Heb ik die Messenger niet geïnstalleerd, dan gebeurt er wat anders, dat jullie dat weten. Ik tik. Ik kom automatisch in de Messenger app terecht. Messenger. Messenger. Hij gaat linksbovenin staan, daar staat het Facebook tekentje. Dus als ik terug zou willen naar de Facebook app, dan kan ik daarop drukken, drukken. Ik veeg er even doorheen. De koptekst. Rechtsbovenin zit een nieuw bericht. Dus als ik een berichtje naar iemand wil sturen... Oh ja, ik moet nog even uitleggen dat Messenger zijn privéberichtjes. Dus als je, iets op een, uh, als je iets met een status doet, dan komt het voor iedereen zichtbaar... En voor vrienden zichtbaar op een tijdlijn, dus of dat nou jouw tijdlijn is of op die van jouw vrienden-tijdlijn, dat is allemaal openbaar. En als je dus een message stuurt, oftewel via de Messenger een berichtje stuurt, dan is het een privéberichtje. Ik veeg er even doorheen. Naar personen en groepen zoeken. Zoekveld. Nou, je krijgt weer een zoekveld als je er doorheen veegt. Cosieratali, ongelezen. Wo? Oké. Okay. Morgen. Nou. de gehele dag elders. Vrijdagochtend. Oké. Okay. Nou, je hoort dat hij direct gaat uitlezen wat er in, uh, in het ja, zogenaamde smsje staat of het berichtje staat. Um, en je hoort dat ik hem nog niet heb gelezen. En vervolgens kan ik er doorheen vegen om de anderen te horen. Ja? En hier ook weer als ik. Als ik hier doorheen loop. Dan krijg ik allerlei Dan veegt hij vanzelf zeg maar verder Dus ik hoef hier niet mijn drie vingers omhoog te gebruiken Dat is ook wel prettig om te weten um, Onderin zit er weer een balk Weer tabbladenvorm zeg maar En daar zitten vier tabbladen De links uh, Die is nu actief Dat is de recente Dus met andere woorden hier zie ik al mijn berichtjes In volgorde van binnenkomst zeg maar. Wie heb ik het laatst gesproken Of wie heeft mij laatst een berichtje gestuurd en um, als ik één vinger van links naar rechts geef, dan kom ik in groepen. Je kunt ook groepen aanmaken. Ik dubbel tik er even op. Geselecteerd. Groepen. Ik kom in een nieuw scherm. Onthoud altijd als je een van die tabbladen activeert, dat je dan onderin blijft zitten. Dus je zit onderin je scherm. En, um, dus om weer bovenin te komen, zet even je vinger linksbovenin. En in dit geval sta ik dan op de vastzetten knop. Ik hoor groepen, dat is de koptekst, dus ik weet waar ik ben. Een nieuwe groep maken. Dan, uh, dit heet wel een nieuwe groep maken, maar dit moet ik eigenlijk pas doen als ik de maken heb gedaan. Nieuwe groep. En als ik hier een uh, nieuwe groep hoor, kan ik daarop dubbel tikken. Nieuwe groep. Ik kom in een nieuw scherm. Links bovenin aan de annuleren. Nieuwe groep maken. Rechts bovenin weer maken. Nou, ik kan er een foto aan toevoegen. Ik kan er een, een, een uh, naam aan toevoegen. Nou, wij hebben, ik heb er een, een broers en zussengroep uh, uh, aangemaakt. Nou, dat zou ik hier dus in kunnen typen en vervolgens doe ik niks met de aan tekstveld. Ik loop even door en ik kies hier mensen. Dus als ik hoor van, die wil ik erin hebben, dan dubbeltik ik op die naam en dan komt er een vinkje achter die naam te staan. En dan kan ik dus, uh, zo kan ik meerdere mensen toevoegen. Heb ik alle mensen aangevinkt, dan ga ik naar rechtsbovenin en dan druk ik op maken. In dit geval druk ik even op linksbovenin, op annuleer. En zo maak ik een groep. En dus wat, uh, als je een berichtje stuurt, dan gaat het naar alle groepsleden toe. En ze kunnen ook allen reageren. Dan... Van Ga ik weer even naar onderen, naar die onderbalk, die is er nog steeds, hè? die blijft staan, die tabbladen. En daar pak ik even de derde tabblad, dat is Personen. Geselecteerd. Personen, top 3 van 4. Ik zet weer even mijn vinger linksbovenin, omdat hij zijn focus beneden in de tabbladen houdt. De zoeken knop. Messenger knop, 1 van 2. De Messenger knop en de actief. actief knop. Twee van twee. Hij zegt ook 1 van 2 en 2 van 2. Um, de actief knop is nu uh, geselecteerd. Dat betekent dat ik nu kan zien wie er op dit moment actief is. Dus met andere woorden, wie zijn mobiel in de handen heeft en uh, Messenger bekijkt. En als ik Messenger. hem op Messenger zet, dubbel tikker ik even op, dan zie ik de mensen die gebruik maken van Messenger. Dus Messenger actief. en actief. Dus no. zie ik wie er nu op dit moment actief is. Nieuwe als ik doorveeg, dan hoor ik hier nieuw contact en ik zou dus nog iemand aan toe kunnen voegen. Ik ga weer even naar beneden, naar de instellingen. instellingen top. Vier van vier. Ik pak de vierde tab. Ik zet mijn vinger weer linksbovenin. Daar hoor ik bewerken. Um, nou, dat is als ik dingen zou willen verwijderen of wil uh, veranderen meestal. Hè. Bewerken, wijzigen, dat zijn allemaal de woorden die ze gebruiken in uh, Akjesland. Instellingen. Context, nou, je hoort hier McBart, Dat uh, ben ik. Als ik daar op dubbeltik kom ik op mijn tijdlijn terecht. Maar wel binnen Messenger. Geen telefoonnummer. Nee, klopt. klopt ik heb geen telefoonnummer toegevoegd. Vind ik niet dat ze dat hoeven te weten. Meldingen aan. Uh, de melding is dan aan. Melding van Namelijk... Nou, geen zo zijn er een aantal zo dingen die op. van toepassing zijn op je app Double. aan instellingen. App. Gesynchroniseerde contacten helpen. Nou, daar hoef ik eigenlijk niet zo ver doorheen te lopen. Ik ga weer even naar recent. Recent. Top. Eén van Geselecteerd. En dan ga ik eens een berichtje schrijven. Nou, ik ga even Teus kiezen. Teus Kekers 23 februari. Dankjewel. Ik ga dubbel tikken Op zijn naam en vervolgens de bericht aan Teus Kekers met Bart gezien 23 februari 17:45 23 februari. Dankjewel. Oké, okay, nou hoor je zijn laatste berichtje. Als ik terugveeg van rechts naar links februari, dan hoor ik wat er voor staat. Dus fijne dag. Waar die op gereageerd hebt. Nou, zo kan je door de geschiedenis van jullie berichtjes heen lopen. Ik veeg weer even naar rechts. 23 februari 1745. Als ik doorveeg, dan kom ik uiteindelijk in het tekstveld. Dan kan ik weer tekst invoeren. Dus ik kan een berichtje naar hem toesturen. Als ik even doorveeg van links naar rechts. Type bericht, weglatingsteken. Locatiedelen is uitgeschakeld. Nou, hier hoor je locatiedelen locatie dan kan ik inschakelen of uitschakelen. Dan kan iemand dus zien waar ik ben of niet ben. <laughs> en vervolgens veeg ik even door. Uh, hier krijg ik weer die uh, emotie icons, Maar deze is, uh, ja, deze is nieuw, dus ik weet niet helemaal wat deze doet. Maar ik denk dat dat ook weer uh, zo'n ik voel mij of dat soort dingen ding is. Ik veeg even door. De camera. Ik kan hier kiezen om uh, een directe foto te dat is wel handig als je bijvoorbeeld wil weten wat je op dit moment ziet. Hè. Je kan iets niet lezen. Uh, maak een foto en uh, uh, stuur het op. Dat doet je dus, kun je dus via de Messenger doen. Um, even kijken hoor. Daar kun je dus eentje uit de bibliotheek pakken of je kunt direct een foto maken. Dus als ik zeg direct, dan gaat hij naar de camera. En als ik hem uit de fotorol wil pakken, kan dat uit de fotorol. Daar zijn ze niet zo goed benoemd. Dan kun je wel labelen, maar ja, toch iets ingewikkelder dan dat ik direct een foto maak. Foto's. Uh, oh, dus... Sorry. Geselecteerd. Kamer. Dit is de camera, dus als ik een foto wil maken. Foto's. En dit is er een als ik een foto wil uit mijn fotorol wil halen. Of een bestaande foto wil Stingers. pakken. Stickers. Um, daar kom ik zo even op terug. Gesproken bericht opnemen. Gesproken bericht. Nou, dat is wel erg handig hè, om een gesproken bericht in te voeren. Uh, WhatsApp heeft dat ook. Uh, Facebook heeft dat ook. Oftewel deze Messenger ook. Wat je moet doen is eigenlijk... Uh, ik zal er even op dubbeltikken. Geselecteerd. Opnemen. Hij springt eigenlijk direct naar de opnemen knop en de opnemenknop knop werkt als het goed is dat je hem vasthoudt. Ik ga hem even tikken en vasthouden. Eh, niet tikken en vasthouden, ik ga hem opnemen. Knop, opnemen. Ah, Ik heb hem alweer losgelaten. Opnemen. Nou, je moet er eventjes mee oefenen. Nou, ik heb hem nu te pakken. Hij zegt er niks van dat ik hem heel goed heb. Dus dat vind ik dan wel weer lastig. Maar ondertussen neemt hij op en uh, laat ik los. Als het goed is, gaat het dan naar thuis. Sorry thuis, dit is even een oefeningetje, dus sorry. En vervolgens wordt hij direct naar thuis gestuurd. Dus ik kan niet naluisteren of wat dan ook. Hij is nu eigenlijk al onderweg naar thuis. Uh, vervolgens um, kan ik hem ook weer even afluisteren. Ik ga hem even bovenin zetten. dus een link dat te installeren. Ja, heeft iemand geen messenger of wat dan ook? Krijg ik bovenin weer zo'n uh, ding van: hé hey, ja, gaan die mensen ook even aan, uh, aansluiten bij Messenger? Dat is wel handig enzovoort. Nou, dat wil ik even niet. Wat 67% op? Oké. Okay. Uitnodigen voor Nou, wow, dat is fijn. Dat blijft hij in hangen. Dus ik zet even mijn vinger uh, in het uh, scherm. 1540. Hier hoor ik Mekbart 1540. Ik dubbeltik erop, dat is mijn berichtje. Nou, ik zal eerst even er doorheen zeggen dat je een beetje weet waar je staat. Tekst. Camera. camera foto. Stickers. stickers. Geselecteerd. Vind ik leuk. Vind ik leuk. Vind okay. leuk. Geselecteerd. Vindt ik leuk. close, met die close button, dat is om dat uitnodigen voor Messenger te sluiten. En die zit dus ergens onderin. Een beetje rare positie. Uh, ik dubbeltik erop, zodat hij hem sluit. Oké. Okay. Ik heb nu weer een terugknop linksbovenin. Ik heb een bellenknop rechtsbovenin. Dat is de koptek. En meer acties. Kom ik zo op terug, dit uh, balkje. Want die was net ook al aanwezig, maar daar heb ik het niet over gehad. Dit is het berichtje wat ik heb gestuurd. Ik dubbeltik erop. Nou, je mee oefenen. Nou, ik heb hem nu te pakken. Hij zegt er niks van dat ik hem hergoed Nou, je hoort hier het berichtje wat ik net heb ingesproken. Ik dubbeltik tik er weer op en hij stopt. Als ik deze nou wil verwijderen, wat ik natuurlijk wel wil. Dan dubbeltik ik erop en ik hou de tweede tik vast. Vervolgens doet hij niks. kom. 15, 40, 15, 40. Nou, verwijderen. Nee, nee, nee, nee. Um, uh, als ik dat doe, dus wat ik normaal doe om iets te verwijderen, is dubbel tikken en vasthouden. En dan veeg ik mijn vinger iets naar rechts. Dus terwijl ik hem vast heb. Dus twee keer tikken, vasthouden en een stukje naar rechts vegen. Dan krijg ik meestal opties te zien. En die opties krijg ik nu wel te zien, maar ik moet mijn vinger toch iets omhoog brengen om de opties ook daadwerkelijk te kunnen hanteren. Ik sta nu op verwijderen. Er is ook een doorsturen. Ik dubbeltik op verwijderen. Attentie. Bericht verwijderen. Dit kan niet ont verwijderen. Knop. Ik zeg verwijderen. Text. En hij wordt verwijderd. Text. Ik ga weer even naar de terugknop. Deugd. Deugd ik pak weer even steus. Tekstveld, Jours Campes. Terce Je kwam in de berichten terecht wat ik al deed. En um, een beetje lastig is. Is dat hij nu uh, in het veld nog steeds het opnemen knopje onderin het scherm laat zien. Schrijf, dus ik ga even kijken of het kan sluiten. Opnemen. Opnemen. Opnemen. Geselecteerd. Gesproken bericht opnemen. Ik veeg er even doorheen. Ted, camera. Foto's. Stickers. Geselecteerd gesproken bericht opnemen Ik dubbeltik weer even op gesproken bericht opnemen Geselecteerd. Video opnemen te annuleren Geselecteerd. Gesproken Geselecteerd. Gesproken Geselecteerd. Video opnemen te annuleren. Foto's Geselecteerd. Geselecteerd. Video opnemen te annuleren. Oh. Hij zei: veeg om de, de, de ding op, nou ja, te annuleren. Nou, ik heb niet geveegd, ik heb het nog een keer getikt en dan doet hij het wel. Een beetje lastig. Ik moet dat eens eventjes oefenen, maar toch. Uiteindelijk heb je er geen last van als die open staat of uh, wel of niet openstaat. staat. Ik, uh, Gesproken, vind ik leuk. Oh. De vind ik leuk is de laatste in het rijtje, zeg maar. Daar kan je een, een dikke duim geven, zeg maar, uh, naar boven om te zeggen van: hé, hey, ja, dat is oké. Okay. Ik ga weer even terug naar de stickers. Geselecteerd. Stickers. Uh, de stickers, wat zijn stickers? Stickers zijn ja allerlei leuke plaatjes. En dat zou dat is ook wel leuk. En als ik dat met mijn nichtjes doe, dan krijg ik onder nou ja 10.000 van die plaatjes. Alleen als ik hier nu doorheen ga lopen om die plaatjes die heb ik nu geaccesseerd. En ik veeg er doorheen. Gesproken, vind ik leuk. Dan. ...hoor ik dat de plaatjes niet worden uitgesproken. Dus de stickers zijn leuk, maar ze zijn dus niet toegankelijk. Dus die zal ik in praktijk ook niet gebruiken. Um, ik ga weer even terug. Als je een hele Rijks wil verwijderen... veg ik er even doorheen. Als je gaat, Simon Doekersloot, jammer. Stel voor dat ik Teus Campus en alle berichtjes daarvan wil ik verwijderen. Met andere woorden alleen maar de berichtjes. Hè. Ik ga niet thuis verwijderen, maar de berichtjes. Dan tik ik op zijn naam en ik hou de tweede tik vast... en ik maak een veegje terwijl die op de, het scherm staat naar rechts. Uh, naar, uh, naar, wat zei ik naar rechts? Ik bedoel naar links... En vervolgens kan ik er doorheen... vervolgens... Kan ik kiezen om het te archiveren als ik het erop dubbeldeek, kan ik archiveren, markeren als spam, markeren als ongelezen, annuleren. Nou, ik archiveer hem even. Uh, dat was de Messenger. Sorry voor het lange verhaal, maar bij deze. Uh, Facebook en Messenger zijn weer eens goed besproken, denk ik dan. En als je er vragen over hebt, dan hoor ik het graag. Ik ga de knop losmaken. Ja, goedemiddag. Daar uh, ben ik weer eens een keer. Na lang weg geweest te zijn, uh, ben ik te horen. Je bent heel goed te horen, hoor, Bruno. Oké, okay, dat is heel mooi. Ik had gisteravond al even getest, want ik had dat met computer perikelen. Ik ben met vakantie geweest en het Pinkster ook weer weg en met hemelvaart ben ik ook niet in beeld geweest. Maar ja, goed. Ja, ik zat eventjes met die... Uh, ik gebruik eigenlijk die Messenger niet. Dus ik gebruik de gewone berichten-app uh, van... Uh, ja, het berichten tapje van... Uh, ...van Facebook zelf en ja, ik vroeg me even af wat het voordeel of het verschil tussen de gewone en de Messenger is. Oh, dat is heel goed dat je dat eventjes vraagt. Er zitten wat extra opties in die Messenger. Een daarvan was uh, uh, dat ik ook kan telefoneren, dus audiogesprekken kan houden. Die zit in die bovenbalk. Nou, als ik even Janny kies. Ja, Jannie van Wiesel, 8 april. Hoorlijke een ontstekingen, ik blijf deze week binnen, sorry. Oké, okay. uh, als ik hier uh, linksbovenin op terugzet en ik loop er doorheen, uh, dan hoor ik bellend knop. Dus ik kan gewoon audio, ge uh, ik kan eigenlijk gewoon iemand bellen, in wezen, hè? audio gesprekken houden. Uh, door deze optie te gebruiken. En als ik doorveeg, zie ik hier ook nog meer acties. Dubbel tik ik op. Ik zet er weer even mijn focus linksbovenin, want ik weet niet waar zijn focus heeft gelaten. Johnny, meer acties, nu actief. Messenger van Wissel, camera. Stoppen. Knop. Personen toevoegen. Knop. Knop. Nee, ik uh, kan dus uh, groepen en dat soort dingen aanmaken. Uh, het belangrijkste is eigenlijk dat hij uh, iets meer kan doen en dat, je het, dat het eigenlijk ook afhankelijk. Je hoeft geen Facebook te gebruiken om te, messagen, uh, te messen, om messenger te, te gebruiken, zeg maar. Dus ik hoef heel die Facebook niet in om dit te gebruiken. Ja, misschien een beetje een uh, raar woord. Ja, nee, ik snap het al ongeveer, maar je was nu uit Facebook naar die Messenger toegegaan, maar hij staat ook als aparte app, begrijp ik dan of ergens. Ja, je kunt hem gewoon downloaden en dan staat hij als een losse app, zeg maar, in je, in je appjes. Dus hij wordt vanuit Facebook kan je doorverbinden, word je ook doorverbonden naar de Messenger. Maar je kunt hem ook los gebruiken. Dus zeggen van oké, okay, ik ga direct naar Messenger en ik ga een berichtje sturen naar iemand. Nee, oké, okay, dat is dan wel duidelijk. Want ik zat namelijk met dat gewone berichten gebeuren na de laatste updates van Facebook enorm te klooien hoe ik weer uit hun bericht kwam. Maar dat heb ik toevallig net vanmiddag ontdekt. ...staat er op een gegeven moment ergens van tik dubbel op de chat uh, en hou vast om deze te verbergen. En dan kom je ineens weer terug in je berichtenvenster met uh, alle berichten. Dus dat, dat probleem is ook weer opgelost. Want de gewone bovenste linkse knop en de terugknop, die deden allemaal rare dingen. Daar kwam je weer ineens weer in de persoonlijke gegevens van degene die een bericht gestuurd had. En nou ja, het was mij even zo helder als koffiedik. Maar inmiddels is het wel weer duidelijk. Dankjewel Bruno, want dat, is, ja, dat zijn dingen waar ik dus nou niet naar gekeken heb. En dat is heel goed om dat te benoemen. Ik zorg ervoor dat mensen niet meer verder hoeven te zoeken. Mooi, dankjewel. Nog meer opmerkingen, vragen over Facebook, oftewel Facebook en Messenger. Mooi. Nou, uh, genoeg. Jullie hebben al lang genoeg naar mij geluisterd. Ik heb ooit gehoord dat ik een hele monotone stem heb. Dus uh, ja, nou ja, ik weet niet hoeveel mensen erover zijn, maar uh, ik kan het begrijpen. Um, we gaan over naar de vragen, opmerkingen of leuke dingetjes die ik ben tegengekomen uh, online over de app, uh, over de iPhone of dat soort dingen meer. Of eventueel nog een uh, leuke app bent tegengekomen, dat soort dingen. Nou, ik ben niet echt iets spannends tegengekomen. Ik heb wel even een vraagje, want ik werd er net een keer uitgegooid. En toen kwam er ineens een melding, new update available. Dat gaat volgens mij over die plug-in van, uh, van, van dit systeem. Want toen ik even ging kiezen voor downloaden, toen werd ik er weer uitgegooid. Toen heb ik dat maar even geannuleerd en toen moest ik weer opnieuw inloggen. Maar ik vroeg me even af uh, of meer mensen van jullie daar... Uh, Ineens deze middag of misschien wel eerder al last van gehad hebben. Geen last van gehad, hoi Kees trouwens. Maar er was inderdaad geloof ik al ongeveer een week geleden een update van dit programma. Op de, op de iPhone. Ja, nee het gaat nu eigenlijk meer om de computer. Ik zit ook gewoon achter mijn Windows computer. Maar goed, ik heb hem nu weer, dat schermpje, dat pop-upje. Dus ik ga hem zomaar even downloaden en dan ben ik benieuwd of er ook nog iets verbeterd is. Ja, Prudo, ik zit ook achter de Windows PC en uh, bij mij doet hij het al een hele lange tijd niet goed. Dus ik moet iedere keer dat uh, programmaatje downloaden om het te doen. Dus ik weet ook niet of er een nieuwe update is. Automatisch, voordat ik begin, download ik altijd het, uh, het bestandje wat nodig is. En uh, dan doet hij het. Ja, een beetje raar. Dat heeft iets met de veiligheid te maken. Dat moet ik even beter instellen. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen, leuke dingetjes? Niet leuk. Skype is een update aangekomen en die is nou lastiger geworden voor de voice-over. En Skype vind ik persoonlijk wel erg leuk. En wat gaat er nu uh, moeilijker dan, uh, Kees? Uh, switchen van uh, alle contacten, uh, recente contacten, dat soort dingen. Je moet nou naar links en naar rechts vegen. Schermen gaan van links naar rechts in plaats van... Uh, dat je bovenaan de contacten, had je alle contacten, kon je makkelijker de vorm van contacten kiezen. Ik vind, ik vind hem er minder leuk op geworden. Hij is alleen veranderd op de iPhone. Op de iPad is hij niet veranderd. Dat zijn altijd weer goede dingen om te weten. Of een update handig is of niet. Maar hij is op zich dus nog wel toegankelijk. Je kunt er wel overal bij. Maar wat je al zegt, het is niet meer zo prettig zeg maar, als vroeger. Ja, dit soort dingen. Ik heb er ook even naar zitten kijken en ik was ook even de weg kwijt, maar dat heb je bijna altijd bij dit soort veranderingen. Vaak is het ook wel een beetje een kwestie van even wennen van, hé god, hebben ze het weer veranderd en hoe zit dat nou? En als je het dan eenmaal door hebt, dan valt het in de praktijk vaak toch wel weer mee. Het is al heel wat dat het gewoon nog weer toegankelijk is gebleven, want dat maken we ook wel eens anders mee. Ja, dat zeg je goed, Bruno. Het is niet altijd handig om de eerste te willen zijn met een update of als die automatisch aanstaat. Maar dat is goed om gemeld te hebben. Dankjewel, Kees. Dat horen we graag. Um, eens even denken hoor. Uh, ik had ook. Nou ja, ik had iets ontdekt dat ik dacht van, hé, hey, dat zijn leuke tips en trucs. Um, die ga ik volgende week wel uh, bespreken. Er zaten wat leuke dingetjes in die ik nog niet wist. En misschien jullie. Wel of niet, maar uh, dat hoor ik dan graag volgende week. Uh, als, uh, ik laat nog één keer los om te kijken of er vragen of opmerkingen of leuke dingen zijn. Uh, ja, ik heb nog wel wat leuks. Er komt uh, binnenkort, uh, ze schijnen al met de beta van uh, iOS 8 bezig te zijn. En ik heb ook uh, gehoord, maar uh, vast vertel ik al jullie ook al oud nieuws, de iPhone 4. Die is end of life verklaard. Die mag uh, niet meer mee naar iOS 8. Dus als je iOS 8 zou willen, dan moet je je, ja, daar ben ik hoor ik dus ook toe, tot die categorie, dan zul je toch een ander uh, iPhone moeten. Nou, dat, dat vind ik nou echt slecht nieuws, uh, Bruno. Ik had het nog niet gehoord of gelezen. Uh, dat is niet echt handig. Hmm. Dat Ze weten wel hoe ze geld moeten verdienen. Ja, dat is nou enigszins de enigste reden. Niet natuurlijk, maar uh, het schijnt dus dat de processor van de iPhone 4 inmiddels toch wel zodanig uh, verouderd is. Dat die fietsers uh, ja, die ze dan in iOS 8 willen stoppen, die kan hij niet meer uh, aan. Dat uh, wordt er te veel van hem gevraagd. Ja god, uh, het is natuurlijk ook wat ze ons willen doen, geloven. Op een gegeven moment maken ze het gewoon onmogelijk om hem nog te gebruiken. En dan is het simpelweg kiezen of delen. Of je houdt iOS 7 of je doet het maar um, je koopt maar zo'n nieuw ding. Want uiteindelijk gaat het toch om centen verdienen bij die jongens. En is het alleen de iPhone 4 of ook de auto, uh, iPhone 4S? Zo erg is het gelukkig nog niet. Die iPhone 4S was qua proces blijkbaar nog wel zodanig een verbetering dat die nog ondersteund wordt. Overigens heb ik gehoord uh, dat de, iPhone 2, uh, de iPad 2 wel nog uh, voorlopig uh, in de running blijft. Maar ja, daar zijn ze ook pas heel onlangs mee gestopt met de verkoop. Ik denk dat ze zelfs nog wel te, te koop zijn, want oude voorraden zijn natuurlijk nog niet op. Die is wel ondanks uh, niet meer in de verkoop. En de iPhone 4, ja, ik weet niet, die schijnt nog wel bij hele goedkope aanbiedingen te worden aangeboden, hoorde ik ergens. Mooi, dankjewel Bruno. Uh, inmiddels uh, zie ik dat Astrid en Bert ook zijn aangegeven. Hebben jullie nog tips, trucs, leuke dingetjes? Nou ja, leuke dingetjes, ja, ik weet het niet. Ik ben daar ook een beetje, ik ben er even tussenuit geweest. Ik moest even een paar andere dingen doen hier. Maar um, in juli moet ik mijn abonnement verlengen. Ja, en uh, ik zit dus voor, uh, weer voor de grote vraag, wat uh, ga ik doen? Ehm... Um, de ellende is altijd dat op het moment dat ik dat ding moet verlengen, in, in een maand of twee, drie later, er een nieuwe iPhone uitkomt. Dus dat is, dat is natuurlijk echt heel vervelend. En ja, dan wil ik als er een nieuwe iPhone uitkomt ook altijd nog even wachten. Zo dus van nou, eerst maar eens even kijken wat mensen daarvan vinden. Is dat nou wat en zo. Maar ja, dan moet ik maar een 5S uh, misschien nemen. Of bij mijn 4 blijven, maar ja, hoe lang doe je dat nog? Die hou ik wel, denk ik trouwens. Ik ga hem erbij houden. En uh, ik moet, uh, ik heb uh, van, net even Jaap van Lelyvat gesproken en die vertelde dat uh, die was bezig met een apparaatje. Uh, had hij is een tijd geleden geloof ik ook al over gegaan. daar kun je je iPhone opleggen om het volume te versterken. Uh, die apparaatjes die zijn inmiddels uh, leverbaar en. Uh, uh, je kan ze bij hem bestellen. Hij gaat ze, maandag vers, vers, uh, gaat ze binnenkort inpakken en maandag versturen. Ze kosten 40 euro. En het is een, ja, hij noemt het een steen. Je legt hem erop en uh, uh, er zit een, een USB-kabeltje uh, aan om op te laden. Dat moet ze nu dan wel gebeuren. Je legt de iPhone uh, erop en dan uh, schijnt die. Er zit een knopje op voor aan en uit. En dan schijnt hij de iPhone-geluid uh, mooi te versterken. Dus Ik ben daar erg benieuwd naar een soort uh, oplegboxje zeg maar. Dus je legt het erop en het uh, wordt versterkt. Ik heb um, ooit eens bij zo'n uh, gadgetwinkel uh, een bestelling gedaan... Um, voor een apparaatje wat, je, wat eigenlijk allerlei materialen kon je gebruiken... om je uh, volume of je geluid te versterken. Alleen dat is nooit aangekomen. Ik weet niet of dat uit de handel is genomen of wat dan ook. Uh, of dat het nooit geleverd is, dat weet ik niet. maar. Uh, die leek mij wel interessant, zodat je dus eigenlijk alles kon gebruiken als box. Nou ja, um, ik hou het in de gaten. En ik ben uh, ook benieuwd naar uh, deze, erop leggen en uh, dat het dan uh, werkt. Uh, in wezen moet dat kunnen, hè? Um, bluetooth, ja. Nee, ik geloof niet dat het doet. is. Maar wat het precies wel is, weet ik niet. Maar uh, hij gaat er mij maandag versturen, Want ik, ik wil het er graag in hebben. En uh, nou ja, dan kan ik, uh, als ik een beetje ervaring ermee heb opgedaan, maand, uh, vrijdag uh, misschien zeggen hoe het werkt. Maar misschien wil Alwien het liever doen. Ik wil niet het, uh, vle uh, ik zeggen, ik wil niet het vlees uit de mond. Nee, ik wil niet het gras voor de voeten wegmaaien. Dus ik, ik wil het wel doen, maar ik denk dat zij het uh, ook wel leuk vindt om te doen. Nou, laten we in ieder geval zeggen dat hij op het programma komt. En of, Astrid het, of, of, of jij het nou doet of Alwien. Uh, volgens mij heeft Alwien er nog wel een aantal dingetjes die ze op de lijst heeft staan die ze zou doen. Uh, maakt mij niet zoveel uit. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Eigenlijk beide wel. Want uh, er kunnen twee verschillende meningen zijn. hè? Dus dat kan ook nog. Uh, bedankt Astrid um, eens even kijken ik heb, nu jij het zegt denk ik opeens, van: ik heb toevallig bij iemand die bone structure uh, koptelefoons geprobeerd en inderdaad voor muziek vind ik het een beetje ja, dat schel klinken nog steeds en om, uh, wat ik wilde uitproberen is om zeg maar te gebruiken als er veel verkeer is of je dan nog wel wat hoort als ik hem keihard aanzet, maar dat heb ik nog niet geprobeerd uh, wat het is, is dat je dus geen dopjes op je oren hebt, oftewel in je oren hebt, maar dat ze net voor je oren zitten, dus op je uh, boonstructure, oftewel op je botten. En dan kun je ze horen, hè, die zijn bij Optelek onder andere te kopen. Volgens mij is dat de enige in Nederland die ze levert. Maar uh, qua geluid ja, vind ik het minder dan dat ik mijn uh, dopjes in mijn oren steek. Maar ja, dat is natuurlijk nou eigenlijk waar het over gaat. Je wilt en het verkeer horen en, uh, en het geluid van je voice-over. Ik ben benieuwd. Ik heb hem uh, gisteren eventjes opgehad en ben op mijn balkon gaan staan. Toen kon ik de vogeltjes niet meer horen fluiten toen ik hem op zijn hart had, had gezet. Um, maar ik laat jullie weten als ik het heb geprobeerd. En dat is een uh, eentje met een kabeltje of uh, bluetooth gestuurd? Nou, Degene van wie ik het geleend heb, die was, in de, die was in de gelukkige omstandigheden dat hij beide kon aanschaffen. Ik heb die nu uh, bluetooth geprobeerd. Ik hoorde ook dat er een nieuwe aankwam. Versie 2 van deze. Alleen, uh, ja, ik heb dus die Bluetooth geprobeerd. En wat ik daar uh, lastig aan vond, ik ben nogal eentje die op de bank hangt. Uh, dus dan uh, zit ik niet op de bank, maar dan hang ik ook echt op de bank. En zo'n beugel zit in je nek. En als ik dan op mijn bankleuning hang, nou ja, dan zit het eigenlijk een beetje in de weg. Dus um, dat dacht ik van, ja, dat vind ik dan iets minder. Uh, voor hangende mensen op de bank is die wat minder. Oké, okay. ja, dat... Uh ik ben ook zo'n bankhanger. Uh, ik vind dat ook niks ik vind sowieso een koptelefoon op de bank niks dus uh... nee ik zit inderdaad ook te denken om die voice over als je op straat loopt zal het leuk zijn als je hem hoort en uh, inderdaad al die dopjes en je oren uh, ik zit uh, ik, ik... komt er niet uit <laughs> ik hoor de ervaringen wel want ik ben ook nog op zoek oké okay, um... Als er niks meer te melden is, ik laat nog een keertje los en dan gaan we afsluiten. Oké, mooi. Dan wil ik iedereen weer bedanken. Ik vergeet weer dat ik eerst een knopje in moet drukken en even moet wachten. Oh, wacht, even Astrid. Ik ga laat even los. Nou ja, ik heb het begin gemist, dus is Tom ziek? Hoop het niet, toch? Nee, die moest naar een bruiloft. Dat heeft hij vorige week gemeld. Een bruiloft ergens in Limburg geloof ik. Um, nou ja, in ieder geval hebben ze een zonnige dag. Alhoewel vrijdag de 13e lijkt me niet zo'n handige dag om te trouwen. Maar misschien is het dan extra goedkoper. Dat weet ik niet hoor. Nee, dat is een flauwe grap. Uh, nou ja, ze gezellig naar een uh, bruiloft. Dus uh, die is er gewoon volgende week weer. Dus uh, komt allen weer terug volgende week weer. Een prettig weekend, iedereen. Uh, tot volgende week. En um, ja, uh, ik heb de Google Class eventjes voor het weekend. Dus ik ga aan de slag met de Google Class. Ik ben benieuwd of het wat oplevert.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 Boom. Yeah.